Tientallen strijders en hun familieleden zijn met bussen vertrokken richting het noorden van Syrië. Ze bereikten gisteren een akkoord met Rusland, een bondgenoot van de Syrische president Assad. Over het vertrek wordt al een tijdje onderhandeld. De rebellen eisten een vrije aftocht in ruil voor de vrijlating van honderden gijzelaars. De strijd om Douma duurt al bijna twee maanden en heeft aan meer dan 1600 mensen het leven gekost.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 Het weer in Zeeland kan een bui vallen en de rest van het land blijft het droog. Minima liggen rond 10 graden. Overdag in het westen bewolking met kans op een bui en zo'n 17 graden. In het oosten meer zon en met een graad of 22 een stuk warmer. In de avond en dinsdag meer buien. Dit was het NLW-journaal. NPO Radio 1. kro NCRW. Fris. Met... Thomas van Vliet. Goedemorgen. Nou, het is alles behalve fris hoor. Het is een keurige 11 graden buiten. Heerlijk zo om uh, nou ja, even naar vier op deze maandagochtend. Het is uh, 9 april en uh, ja, we gaan ervoor zorgen dat jij een hele frisse start van jouw werkweek hebt. Dat doe ik met uh, telefoontjes, met het buitenland, over het buitenland. Bijvoorbeeld Hongarije. Daar zijn de stemmen zo goed als geteld na de, uh, de verkiezingen. We gaan lekker motorrijden en horen natuurlijk ook nog wat er op sportgebied gebeurd is. Maar voordat we beginnen aan een nieuwe frisse week... blikken we zoals altijd even terug op gebeurtenissen van de afgelopen. En dat doen we in geluid. Herken jij uh, de fragmenten? Een uiterstres, Getu Verleek. Hij liep zijn persoonlijk record in 2012. De 2 in deze Rotterdam-marathon. En daarom partij van Galitje Koet meteen, na een paar meter. Ik had een bestuursjaar gedaan... Na mijn bestuursjaar ben ik actief geweest in uh, medezeggenschap. Ik had mijn sociale leven en ik had altijd één of meerdere bijbaantjes. Ik denk dat ik gewoon veel te veel hooi op mijn voorkant had genomen. En dan all of a sudden my son said, look up! And there was all this fire and, and smoke bellowing out from the window. Heet ze Samantha de Jong, die vrouw? Ja? Snap je dan niet? Dat is Barbie. Oh, oh, oh, yeah. ja. Dat is ze, kan niet missen. Oeh, oeh, oeh. Oe. Nou, wat heeft ze, overleeft ze. Oh, oh, oh, jee. Yeah. Ja, als eerste hoorde je de start van de marathon van Rotterdam, die niet helemaal vlekkeloos. Verliep. Meer over de marathon hoor je zo in de sportupdate. En vervolgens hoorde je een student met een burn-out. Afgelopen week besloten hogescholen en universiteiten... een gezamenlijk actieplan te maken om burn-outs bij studenten te voorkomen. En het legendarische commentaar van Jack van Gelder volgde daarop... tijdens de goal van Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp op het WK van 98. Afgelopen week kon je op de Facebookpagina van de FIFA... stemmen op het mooiste WK-goal aller tijden. En de goals van de Nederlandse voetballers van Bronckhorst, van Persie... en dus die van Bergkamp, die waren genomen. Nomineert. En nieuws uh, vanuit Amerika. De Trump Tower die stond voor de tweede keer in brand. Op de vijftigste verdieping sloegen de vlammen toe. De bewoner van dat appartement heeft het niet overleefd. En tot slot de mannen van het uh, tv-programma De Quiz. En die zongen over het medisch dossier van de realityster Barbie. In het Haga ziekenhuis in Den Haag hebben namelijk een aantal medewerkers uh, gespiekt in haar gegevens. En tussendoor hoorde je nog de, uh, de geluiden van de lente. Een vrolijk vogeltje, want wat was het heerlijk weer dit weekend. <tied> Maar het is ook fijne muziek. Chef Special, Nicotine. Are you really feeling better? Cause I'm still on you. Did he give you all the answer?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 Let me sleep. Cause your love is like a drug to me. Ja, eigenlijk is het een heel treurig liedje. Does he need you like I do? Het einde van dit nummer zegt het misschien eigenlijk allemaal. Chef special is dat Nicotine hier op NPO Radio 1 in Fris. Waar we nu lekker gaan lachen en grappen maken voor geld. Uh, ja, dat klinkt voor veel mensen natuurlijk een droombaan. Maar zo makkelijk als het klinkt, nou ja... Dat is het zeker niet. En dat ontdekte onze verslaggever Matthias Boerendans... op het International Comedy Festival in Utrecht. Hij sprak daar met beginnend talent en vroeg zich af... hoe bouw je nou eigenlijk een carrière op in de comedywereld? Ladies and gentlemen, welkom to the Utrecht International Comedy Festival... Kweekvijver van nieuw comedy talent. Zo wordt het festival ook wel genoemd. Het was een hectisch weekend voor de creatief leider van het festival, Jeroen Pater. Het Utrecht International Comedy Festival dat is het grootste festival van de Benelux. Daar zijn we trots op. Uh, Stand-up comedy. Ja, eigenlijk alle brede vormen van comedy uh, kun je zien op dit festival. En ik mag dat bedenken. van, oh ja, Wat wordt het thema, wat de sfeer, uh, wat, welke comedians komen. Uh, dus Eigenlijk alles wat je ziet op het podium en wat er omheen gebeurt, uh, dat bedenk ik. Waarom vind jij het belangrijk dat het festival gehouden wordt? Uh, talent scouting, talentontwikkeling... Uh, Engelse namen naar Nederland halen die nog nooit hier gespeeld hebben. Dat is heel erg belangrijk. En eigenlijk een hele steady comedy line-ups neerzetten. Dat zijn eigenlijk de drie dingen wat, wat het uitgangspunt is. Ja, en, dat, en dat talent zoeken, hoe doen jullie dat? Ja, dat is wel leuk, want we hebben uh, Comedy Talent Awards hebben neergezet. het is nu het vijfde jaar. We hebben dit jaar voor het eerste UCF Comedy Festival uh, uh, talentpool. Daar hebben we drie uh, man gescout... En die, die zijn we gaan trainen. Maar moet ik het ook echt zien als een soort school waar je dan ook echt tips krijgt als, als, als beginner? Ja, nou die talentenpool is echt inderdaad een, een opleidingsklasje. Ja, ja. en daar ga je mee in een cursus die we draaien. Je krijgt extra logiesessies. Het, uh, dus dat, het, je, je kan zeggen inderdaad, het is een uh, lichte versie van een school. Jannik Hamburg is zo'n jonge gozer met comedy talent die nog niet zo lang bezig is. Ik zocht hem op naast een show waarvan de inhoud nog geheim moest blijven. Hey, check. We gaan naar de laatste. Hebben jullie nog zin in, dames en heren? Laat eens even, Hebben jullie oh. nog zin in, dames en heren? De laatste! Ik geef is, een, een, een applaus. Hier is Hoe word jij nou comedian? Ik vind mezelf nog geen comedian. Uh, daarvoor ben ik te kort bezig en... Ja, ik, ik verdien nog niet mijn geld mee, zeg maar, dat is het ding. Ik verdien, ik verdien soms wel wat, maar het is dan meer bij, het is meer, Ik kan het meer vergelijken met een bijbaantje... wat ik verdien qua, qua, qua bedragen per maand uh, dan echt met, uh, met een fulltime job. Uh, maar het is gewoon, het is gewoon ja, heel veel spelen, heel veel schrijven en heel veel nadenken, denk ik. En op een gegeven moment krijg je dan mensen die uh, je een berichtje sturen... en zeggen van, hé, hey, ik hoorde via die en die en die in het amateurcircuit uh, dat je wel leuk speelt... Um, wil je een keer komen spelen. En ik weet nog, de eerste keer dat ik dat had... was ik, he was ik helemaal euforisch van... Oh, ik, ik word ergens voor gevraagd... in plaats van dat ik mezelf hoef aan te melden... want meestal meld je jezelf aan. En um, ja, daar, daar begon het mee. En op een gegeven moment merk je dus steeds meer merken dat je steeds vaker mag terugkomen... En wat zijn dan echt de moeilijke kanten van het vak? Het reizen is denk ik wel een lastige, maar je, ja, je, zit, soms gewoon, je zit soms wel gewoon vier uur, vijf uur per dag in de treinen voor. En, ja, en natuurlijk alle avonden die, die, waarin je kapot gaat, omdat je nieuw materiaal probeert en, en niemand lacht. Ze noemen dat dan, dan echt doodgaan, omdat het gewoon zo voelt. Het is gewoon, ja, er zit gewoon 50 man je, je, je aan te staren. Met het idee van ik weet niet wat jij bedacht hebt, maar jij noemt dit een grap. Uh, wij niet. En dat is gewoon dat is, dat is een afkeuring, af, afkeuring en een afwijzing die, die wel even binnenkomt als het 50 man is. En wat zijn nou momenten voor, voor jou waarop je dan heel erg happy kan worden van iets? Het zijn voornamelijk de momenten dat je, dat je het podium afgaat en uh, dat je nog een lach hoort. Of dat, dat mensen gewoon kaart lachen en dat je denkt: ja, ik heb, dit, dit was echt heel vet, ik heb echt lekker gespeeld. En dat het soms ook een beetje buiten jou ligt. Zodat je eigenlijk niet eens precies weet wat er, wat er gebeurd is, maar uh, dat je wel weet: van dit, dit was fucking vet. Dit was heel goed. Hey, ja, dames en heren, mijn wijsvrienden genoten en die gaan nog genieten van de rest van de fest Ja, en of je nou zelf het podium op wilt, uh, of uh, gewoon een avondje wat lachen... ieder jaar wordt dat festival georganiseerd in Utrecht. Uh, dus uh, ja, voor volgend jaar pak je kans. Fris. Het was de afgelopen dagen veel in het nieuws. Uh, Shell nu, oftewel Shell die wist het. De oliemaatschappij, die zei al ruim 30 jaar weten... dat ze een grote bijdrage leveren aan de klimaatverandering. En dat bleek uit documenten die de correspondent afgelopen week publiceerde. Milieudefensie die is boos, draagt Shell nu voor de rechter. Maar hoe zit het nou met die zaak? Iris van Soest vertelt je wat je moet weten. Donderdag kondigde Milieudefensie aan Shell aan te klagen... als ze zich niet houden aan het klimaatakkoord van Parijs. We hoeven geen geld van Shell. Voor ons is de toekomst van ons en onze kinderen veel belangrijker. Milieudefensie wordt in de rechtszaal bijgestaan door advocaat Rocher Koks. Hij begon in 2015 samen met Urgenda... dat is een organisatie die Nederland sneller duurzaam wil maken... een rechtszaak tegen de staat. Het berusten in een geringere reductie... is onrechtmatig tegenover Urgenda. Dan kom ik... Maar wat is er nu aan de hand? Shell, samen met 24 andere bedrijven... is verantwoordelijk voor de helft van alle broeikasgasuitstoot in de wereld. Deze donderdag maakte de correspondent... in samenwerking met de Amerikaanse website Climate Files... een verzameling Shell-documenten openbaar... die laten zien dat Shell wist dat wat zij deden... zou leiden tot grote klimaatproblemen in de toekomst. Maar waar gaat het nu om? Even een stap terug in de tijd. Het verhaal begint in 1986. Het jaar dat Flevoland de twaalfde provincie wordt van Nederland. Oh ja, Friesland! op! Maar ook het jaar van de katastrofale kerncentrale-ramp in het Oekraïnse Tsjernobyl. In april waren er vlak na elkaar twee ontploffingen in reactor 4 van de kerncentrale in Tsjernobyl. Ze veroorzaakten de grootste ramp in de geschiedenis van de kernenergie. Nu is 1986 ook het jaar waar Shell in een toen nog geheim document schreef... dat zij ernstige klimaatveranderingen veroorzaken... Het rapport gaat over het zogeheten greenhouse effect... of in het Nederlands het broeikaseffect. Dit rapport bevat een nieuwste stand van zaken in 1986. De onderzoekers geven... wetenschappers zijn er in grote mate over eens... dat de toename van broeikasgassen voor de opwarming van de aarde zorgt. De modellen wezen op een significante verandering van de zeespiegel... oceaanstroming, neerslagpatronen en regionale temperaturen. Zo verschenen er nog veel meer documenten en toespraken... zoals in bijvoorbeeld 1994... Hierin erkende Shell topman Mark Moody Stewart dat zijn industrie fundamenteel niet duurzaam is. En we moeten niet gaan doen alsof het allemaal onwaar is. Toch begon het bedrijf halverwege de jaren negentig de onzekerheden in de klimaatwetenschap te benadrukken. Terwijl wereldleiders juist steeds serieuzer begonnen na te denken over de klimaatmaatregelen. Shell zou vanaf dit moment telkens verwijzen naar de noodzaak van de economische ontwikkelingen. Nu daagt Milieudefensie Shell dus voor de rechter. Een lastige zaak die een creatieve rechter vereist, zo schrijft de NOS. Want er zijn een tal van kanttekeningen te plaatsen... De belangrijkste is dat Shell het klimaatakkoord van Parijs nooit heeft hoeven ondertekenen. Uh, nu wordt Shell aangesproken. Shell is uiteraard een bedrijf en geen overheid. Dat zal betekenen dat wij wat meer bijzondere omstandigheden moeten, uh, moeten laten zien en aantonen... waarom Shell die verantwoordelijkheid wel heeft om het publiek belang te dienen... en zich dus ook aan het akkoord uh, van Parijs te houden. Wij denken dat die bijzondere omstandigheden er zijn. liep per deurwaarder een brief zorgen bij Shell... Ritger Bregman van de Correspondent leest voor. Milieudefensie, et cetera, et cetera. En daar komt het lekkerste stuk. Um, bij gebreken van een dergelijk bericht binnen de gevraagde tijd... zal Milieudefensie ervan uitgaan dat Shell niet wenst te voldoen aan dit verzoek. Milieudefensie ziet dan geen andere mogelijkheid dan Shell te dagvaarden... ten einde de bevoegde rechter te verzoeken om Shell tot het verzocht te handelen te dwingen. Milieudefensie geeft Shell acht weken om akkoord te gaan met de gestelde eisen. Anders volgt er dus een rechtszaak. Ja, en Shell heeft dus nog niet gereageerd. We volgen het op de voet. Dit is nieuwe muziek van George Ezra. Nog geen single, maar dat zou het wel moeten zijn. Shotgun. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road. Gotta hit the road. The sun in changing in the atmosphere. Architecture unfamiliar. I could get used to this. High flies by. And...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 Be ride shotgun underneath the huss I'm feeling like a sun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 Heerlijk toch, George Ezra hier op de vroege maandagochtend. Even ruim baan maken voor de trompet. Um, het is, uh, even kijken, um, 20 over 4. En dat is een uh, keurig moment om eens te kijken wat er uh, online allemaal gebeurt. Fris. Op de social media. En uh, Rick die houdt dat uh, in de gaten. Uh, voor jou en voor mij. Yes, ja. Yeah, um, WrestleMania is op dit moment bezig in uh, New Orleans... En dat is een soort van superbal. Het is uh, supergroot ook uh, qua adverteren en al die dingen. Maar dan gaat het dus nu om uh, professioneel worstelen. Ja. Dus dan moet je denken aan mannen als de Hulk, weet je wel. Uh, <laughs> ja, al die ik denk niet dat hij nog meedoet, want dat is een beetje voorgaande geworden. Ja, je worstelt echt. Het is wel zo dat, uh, mocht je willen kijken, je moet ervoor uh, betalen. Ja. Dus uh, ja, wij, wij volgen het via de social media. Um, maar uh, weet je eigenlijk hoe dat werkt, het worstelen? Want met judo moet je dus uh, je tegenstander op, op de rug leggen. Pipon! Precies. Ja? Weet je hoe dat met worstelen werkt? Nou, volgens mij is het gewoon allemaal van tevoren bedacht. Toch? Dat, het is, het is uh, dat, allemaal een doorgestoken kaart. Of? Dat zou kunnen, ja. Maar in ieder geval, de regels zijn zo dat je uh, je tegenstander moet proberen... met beide schouders tegelijk op de grond te krijgen. Oké. Okay. Dus het gaat hierbij om de schouders buiten worstelen. Nou, het is een volle gang. waar Als je die schouders zo breed zijn is dat best wel een uitdaging. Van de ene kant uh, tot de andere kant van de mat. Dat ja. is ongeveer. Ja. En dan uh, de GP van uh, Bahrein. Ik weet niet of je gekeken hebt Thomas. Nee. Het, het, het grappige was, ik wilde kijken en toen was het net afgelopen. Dus uh, stond ik weer met mijn, mooie, uh, met mijn goede gedrag. Ja, en ik denk dat als je hebt gekeken voor Max... dat je dan ook snel uh, er klaar mee was. Ja, want hij lag er al vrij snel weer uit. Marjolein van de Gen die heeft daar wel een grappige opmerking. Die zegt, eigenlijk is het een gemiste kans... dat de Formule 1 niet wordt uitgevoerd zonder op Omroep Max. Ja, oké. Okay, ja. En dan uh, Bye Bye Facebook. Uh, eerder vannacht werd het al in Nachtkijkers uh, benoemd. Privacy-schending van, uh, van het platform. En Zondag met dubbag roept nu op massaal te stoppen met Facebook... omdat het uh, nou, dus heel veel geld verdient met onze persoonlijke data. Hoe sta jij daarin, Thomas? Zeg jij ook van, ik ga, ik ga erbij stoppen? Of? Um, nou ja, dan moet ik hierbij zeggen dat ik Facebook ook voor mijn werk gebruik. Uh, heel, veel, ja, heel veel mensen, die, heel veel luisteraars en uh, Precies, voor programma's ja. waar ik voor werk... die zitten erop, dus ja, dan, dan moet je wel. Persoonlijk doe ik er niet heel veel mee, maar ik doe het wel heel bewust. Um, ik vond het wel grappig. Uh, leuk dat je erover begint. Want um, je had het hele schandaal van Cambridge, Cambridge Analytics, hoe heet ja, je ongeveer, ja. dat ook alweer. Dat Engelse bedrijf. Die dus informatie verzamelde met van, die, uh, ja, van mensen door van die stomme quizjes. Ik heb altijd al gezegd, dan krijg je weer ze van, veel vrij vragen... en je weet wat voor soort bloem je bent. Ja, ja dat is heel ja. leuk, maar wat gebeurt er met die data? Dus ja, ja, ik, ja, ja. ik heb al tegen meerdere mensen gezegd. Um, ja, zie je nou wel. Gewoon nooit doen zo'n soort dingetjes. Alleen dingen gebruiken die je, die je verwacht... of die je, waarvan je nog niet in ieder geval kan zien wat ermee gebeurt. Ja, ja, ja, maar dat is dus vaak ik de vraag. Ik moet dan denken he? aan Harry Potter. Ik heb, ken je Harry Potter film? Ben je een beetje fan? Ja. Ken je ja. dan um, uh, uh, de vriend van Harry... Uh, Om, ja? Ja, zeker. Nou, die, zijn vader werkt bij de Ministry of Magic en die zegt... Never trust a thing where you can't see his brains. Nou, dat is het schoolvoorbeeld van... Uh, Oftewel, van ja. als je niet precies weet wat het doet... Vertrouw je dan niet op. Precies. Wijze les uit ja. Harry Potter. Dat nou, was hem. Ik ben benieuwd ja, of veel mensen gaan stoppen met Facebook. <laughs> en nu even Harry Potter gaan kijken. Dank Kijk, <laughs> ja. je wel. Ja, uh, gisteren werd de meest studentenkozen sportevenement van het jaar gehouden. Dat is de uh, varsity. En uh, nou ben ik zelf ooit roeier geweest en heb daar heel vaak aan de kant gestaan. Een um, uh, studentenroeiewedstrijd waar zo'n 8000 mensen op afkomen. Uh, maar wat maakt roeien nou zo populair onder studenten? Uh, onze verslaggever uh, Jelmer Witteveen die zocht het uit... daar aan het uh, Amsterdam Rijnkanaal bij Houten. Allee! Grote op het Amsterdam Rijnkanaal bij Houten, vlakbij Utrecht. Hier wordt vandaag de 135ste Varsity georganiseerd. Duizenden studenten, oud-studenten en beerliefhebbers komen erop af. Oh Renier, jij bent oud-roeier bij Skadi. Is het roeien zo groot onder studenten? Nou, het is dé studentensport in Nederland. en, nou ja, Misschien wel in de wereld, als je kijkt naar Engeland of naar, zelfs in Amerika... is dat een van de grotere sporten, uh, wat niet daar een van de grote nou ja, betaalde sporten is. En ja, het is gewoon studenten hoort roeien bij. En bij roeien horen studenten. Dus dat is, uh, gaat hand in hand. En er is dus ook een beetje een tweedeling. Want je hebt dus het competitie roeien en het wedstrijd roeien. Wat is het verschil? Um, nou, ik denk... De intensiteit, dat is één. Gewoon, hoeveel train je? Maar je hebt vast ook wel gekke competitieroeiers die heel veel willen trainen. Um, maar ik denk dat het grootste verschil zit hem toch wel in de, in de serieusheid. En uh, een wedstrijdroeier, nou, die traint meer. Maar ook, uh, die, die spreekt eigenlijk met zijn ploeg af om een half jaar lang of een jaar lang... om er alles voor te laten uh, voor nou ja, bijvoorbeeld die één overwinning. Maar ik denk dat er ook hier nu roeiers zijn die hier in een oude vier zitten. Die hier toch wel nou, anderhalve maand, twee maanden als, uh, als een monnik naartoe hebben geleefd. Uh, ...en niet gedronken hebben, hartstikke gezond gegeten en, uh, en dergelijke. Lera's Winterfarsity. Lera's Winterfarsity. Winter winter Wat maakt de studenten door je naar nou leuk? Ja, vooral de combinatie van het lekker met z'n allen sporten... ...en daarbij ook de gezelligheid en het samen bezig zijn. Dat het een combinatie van drinken is... En de combinatie is van echt topsport. En dat zie je zelden eigenlijk. Ja, het gaat om het lekker doorzetten met z'n allen. Samen die boot, collectief die boot wegduwen. Beels. Ja, als ik echt iets mag zeggen over Studenten het één gat zo mooi maakt ze gewoon echt bier. Uh, Anna, jij bent uh, de voorzitter van uh, USR Triton. Ja, dat klopt. En uh, vandaag is het de Varsity waar, uh, waar Triton uh, initiatiefnemer van is, wil zeggen. En ik hoor hier en daar hoor ik echt van alles over de Oude Vier-wedstrijd. Wat is die Oude Vier-wedstrijd precies? Uh, de Oude Vier is een uh, wedstrijd tussen uh, de uh, vier beste uh, mannen van alle verenigingen. Het is eigenlijk ook de, nou ja, een van de spektakelnummers van de Varsity. Eigenlijk het belangrijkste nummer. En we noemen het ook het hoofdnummer. En uh, wie zijn dan de, de, de vier grote? Uh, ik denk dat het vandaag heel erg tussen uh, Nereus en uh, Triton gaat. Um, ze hebben uh, de voorwedstrijden zijn al geroeid en eigenlijk zowel Nereus als Triton won die voorwedstrijd met uh, een heel aantal bootlengtes. Dus uh, dat zijn echt de, de ploegen die kans maken. En dan is het één op één of uh, doen er meerdere uh, oude vieren mee? Zeg maar. nee, de, uh, de finale is een uh, boord-aan-boord race en dan zijn er een aantal ploegen die uh, de finale starten. Ah, spannend. En gaat Triton om winnen dit jaar? Ik hoop het heel, heel erg. Ik weet het niet zeker, maar we hebben ontzettend veel voorbereid. En we hebben al best wel lang niet gewonnen. En ik heb echt heel veel vertrouwen in vandaag. Wat betekent het voor de Roeiers als ze winnen? Dat wordt echt een, een heel groot spektakel. Het betekent eigenlijk dat ze ja, de helden van de, de komende jaren zijn. De laatste keer dat we hebben gewonnen is... Uh, uh, het was in 1967 en iedereen kent nog steeds die heren uit 1967. En die worden dan nu mogelijk vandaag afgewisseld. Uh, naast de haard in onze zaal hangt een foto van de laatste winnende oude vier. Dus daar kijken we eigenlijk al heel lang naar. En uh, nou, daar komt als zij nu winnen de nieuwe foto te hangen. Dus dat is wel een hele grote eer. Ja, precies. Dus uh, eeuwige roem en gratis bier. Dat zeker, ja. En een heel groot feest. Allee, scari. Wie gaat er winnen vandaag? Nou, ik zou zeggen pro maar dat kan helaas niet meer. Triton, uiteraard. Uh, ik denk Triton. Skill. Ik denk Nerys. Vorka natuurlijk. Nou ja, je zou verwachten Argo, maar die liggen er al uit. Vorka. Triton is varsity, doei. En het bleef nog lang gezellig daarbij. De roeiewedstrijd, de varsity. De wedstrijd werd overigens gewonnen door de Amsterdamse studentenvereniging Neerhuis. En je hoorde een verslag van Jelmer Witteveen. Daar dacht ik, welke muziek kies ik er even bij? Laat ik iets toepasselijks doen. Iets nieuws van Haven. Back in the water, hier op NPO Radio 1. You're back in the rain.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 Took away your faith from here Back in the waters 9 april. En op deze dag in de geschiedenis is er weer veel gebeurd. Dat wil ik even met je doornemen. Zo is, in daag, in de, zo is de dag dat Duitsland in de Tweede Wereldoorlog... Denemarken en Noorwegen binnenviel. Maar ook de dag dat Letland zich in 1918 onafhankelijk verklaarde. Maar er gebeurde meer. In 2005 hoorden we ook bijvoorbeeld weer dit deuntje... Op 9 april 2005 stapte de Britse kroonprins Charles... in het uh, huwelijksbootje met zijn Camilla. Binnenkort is zijn zoon Harry aan de beurt. Of Harry, moet <laughs> wil zeggen. Hij trouwt op 19 mei met suitsactrice uh, Meghan Markle. En vandaag zijn er natuurlijk ook weer mensen waarvoor we happy birthday mogen zingen. Zo zijn onder andere zangeres Monique Smit en oud-nieuwslezeres Sacha de Boerjarig. Maar ook Steve Gett mag vandaag maar liefst 72 kaarsjes uitblazen. En misschien zegt de naam je niet heel veel... maar als je dit drumgeroffel hoort, dan ken je zijn muziek zeker. Steve Gett is namelijk een van de meest populaire drummers ooit... en heeft op enorm veel platen meegespeeld. En hier hoor je hem op 50 Ways to Leave Your Lover van Paul Simon. Maar niet alleen mensen die zijn jarig vandaag en nee, hij ook de attractie Vogelrok uit de Efteling bestaat uh, maar liefst. Uh, even kijken, 20 jaar alweer. Uh, en als je het aan deze kinderen ligt, als aan deze kinderen ligt, dan blijft hij dat ook nog wel eventjes. Ja, ik voel echt heel vet. Ja, Ja, want dan ga je zeg maar ja, dan ga je zeg maar. En dan langs het ei waar vogelrok dan uh, uitkomt. Ik vond het wel heel gaaf. Daar is ja. het ook mijn ja. favoriete. Ik denk je 9,5 jaar. Ja, zullen we 9,5 toe, ja. ja. 9 ,5. 9 ,5, ja, ik heb het negen en een half. Maar ook vandaag, de, vandaag gebeurt er van alles. Zo is het Bevrijdingsdag in Irak. In april 2003 veroverden de Amerikaanse troepen namelijk Bagdad En dat wordt vandaag herdacht. Het, duurt nog, het duurde nog wel een paar maanden voordat we de volgende legendarische woorden horen. Ladies and gentlemen, we got them. Ja. En vandaag is het ook nog de dag van de Finse taal. Uh, wij van Fris geven, uh, je graag geven een mini-spoedcursusje. Ik. Mina. Ik en jij. Mina en Sina. Wij beiden. Memolemmat. Wij moeten zo meteen naar het werk. Meedan täytyy kochtam en teugin. Oké, okay, nou heb je dat onthouden? Uh, wij moeten zo meteen aan het werk. Als ik uh, je zo even opbel, dan weet je natuurlijk hoe dat is in het Vins. En dan kun je geval, in ieder geval indruk maken op je collega's. En dat was uh, de dag van 9 april 2018. Als ik wat vergeten ben, hè, laat het vooral weten. Via de Radio 1 app. En dan is het nu tijd om door uh, de bril te kijken van een Brabant studentje. Want uh, Stijn van Nuland, die vertelt elke week... geeft elke week een bloemlezing uit zijn eigen studentenleven. Het is deze week weer volledig uit de klauwen geëscaleerd. Ik ging vrijdagavond even op visite bij wat vrienden van me en daar hoorde natuurlijk een klein glaasje goudgeel pretwater bij. Maar waar ik bedacht had er een stuk of drie te drinken om vervolgens naar huis te gaan, dronk ik er uiteindelijk een stuk of vijftien. En dat gecombineerd met de alcoholtolerantie van een eekhoorn, resulteerde dat in op zijn zacht gezegd een nacht tering dronken Stijn en een nacht van nog geen vier uur slaap. En ja, dat was helemaal niet handig, want ik had zaterdagochtend namelijk een hele belangrijke afspraak. En die kon ik echt niet missen. Dus ja, daar ging ik dan, met mijn dronken kop en een kop koffie in de trein. Een half uur knikkerbollen later stapte ik weer uit. Vervolgde mijn weg op straat, waar ik na lang struggelen toch maar besloot om ergens in een verlaten steegje... mijn maaginhoud te dumpen en iets wat verlicht. Maar met een nog zeer aanwezige kater liep ik richting mijn afspraak. Ik voelde me dom, zwak, dat ik had toegegeven aan de verleiding van koning alcohol... De hele dag lang was ik geen klap voor mijn neus waard. Als ik mijn mond opentrok, dan kwamen er of kots... of inhoudsloze gebrabbelzinnetjes uit, zonder medeklinkers. Ik was één grote zak wandelende ellende. Ondertussen ligt het zojuist beschreven voorval een aanzienlijk aantal uren achter mij. Kan ik inmiddels weer wat vast voedsel verdragen... en heeft ook de penetrante lucht van Pils mij na drie keer douchen verlaten. En zoals de meeste mensen doen na een avondje flink hard doortanken... denk ik ook met de nodige schaamte terug aan wat ik gisteren deed. Maar hoe meer mijn lichaam zich vulde met schaamde... en hoe meer de alcohol uit mijn lichaam verdween... hoe meer ik mij realiseerde dat dat avondje escalatie... mij misschien wel meer had opgeleverd dan ik aanvankelijk dacht. Want natuurlijk, alcohol is gewoon vergif. Het is slecht voor je gezondheid... en bovendien kan het je in behoorlijk wat penibele situaties brengen. Kijk maar naar mijn kotsactie in dat steegje. Maar veel belangrijker dan dat... alcohol kan ook hele mooie dingen veroorzaken. Het kan een hoop barrières wegnemen kan stukgemaakte vriendschappen weer lijmen, kan liefdes weer laten opbloeien... en kan er bovendien voor zorgen dat zelfs de stilste Willy nog zijn mond opentrekt. De vrienden waar ik vrijdag op bezoek was, had ik al een hele tijd niet gesproken. Was er geen pils in huis geweest, dan was ik waarschijnlijk keurig om 11 uur naar huis gegaan... en waren de echte goede gesprekken uitgebleven. Maar nu er een kratje op tafel stond, kwamen er onderwerpen op tafel... die anders nooit besproken zouden worden en zo werd het half uur s'nachts. Kijk maar naar de radioschool. De jongens en meisjes die dit programma voor je in elkaar hebben gezet... Twee jaar terug maakte ik ook deel uit van de radioschool... en ik leerde mijn mede pas echt goed kennen... na een avondje pils in onze favoriete karaokepark. En nog steeds ben ik de allerbeste vrienden met ze. Ik hoor de laatste tijd steeds meer mensen zeggen... dat ze geen alcohol nodig hebben om het ergens gezellig te maken. Ik ben het daar pertinent niet mee eens. Mag dan slecht voor je zijn, en het kost geld... en je moet er zo noemen dan flink van kotsen, maar boeien... als ik het daardoor potverdorisch gezellig kan hebben... en daarbij ook nog vrienden voor het leven kan maken... dan vind ik het dat allemaal waard. Wie mooi wil zijn, moet pijn leiden. Wie lol wil hebben, moet zo af en toe een pilsje drinken. Begrijp me niet verkeerd. Ik wil heus geen alcoholisme aankondigen. Maar ik wil wel zorgen voor meer gezelligheid in de wereld. Zoals het een ware Brabander betaamt. Al mag het dan midden in de nacht zijn. Ik zeg, trek er nog eentje open. Proost. Ja, die Stijn. Uh, zo direct gaan we naar, uh, naar, naar onze reisjournalist Bas van Oort. Die ergens op de wereld is. En daarover vertelt. Eerst muziek van Prince. I would die for you, Prince and the Revolution. Elke week dan bel ik met mijn goede vriend, reisjournalist Bas van Oort... om te zien waar hij uithangt, waar hij over vertelt. Hij maakt hele mooie dingen mee. Uh, maar eens kijken waar we het vandaag eens over hebben. Bas van Oort, goedemorgen. Goedemorgen. Zo, he, eindelijk de lente is begonnen. Ja, dat is ook wel tijd. Ja, dus ja, afgelopen weken hebben we het over de bergen gehad, over wintersport. Um, nu maar eens een keer over wat anders, hè? Ja, ja ik wilde eigenlijk uh, weer eens wat verder weg. En uh, uh, ook gewoon een keer weer eens een mooi verhaal vertellen... Uh, dus ik uh, wilde het graag over uh, Memphis hebben, uh, het zuiden van de Verenigde Staten. Nee, niet Memphis de pie, hè, voor de duidelijkheid. N nee, nee die, uh, ja. dan heb je het over Lyon en dat is uh, <laughs> vast ook een verrassende leuke stad, maar uh, uh, Memphis uh, uh, vind ik zelf leuker. En dat heeft alles met de muziek te maken. En uh, er is trouwens nog wel uh, uh, buiten de muziek uh, natuurlijk speelt Memphis een andere belangrijke rol. Ja. Namelijk uh, uh, Martin Luther King werd daar uh, vermoord. 60 jaar geleden. 60 jaar geleden. Ja. Uh, uh, en dat is de uh, afgelopen week, uh, vorige week uh, was dat uh, ja uh, een zwarte jubileum ja. zeg maar. Um, en ja, dus dat, uh, dat is een stukje geschiedenis, uh, erg interessant en, uh, en uh, ja, ook echt belangrijk uh, als je daar bent om, om daar wel een beetje in te duiken. Maar de muziek, ja, die is wel echt betoverend. Uh, dus uh, ja, dat, uh, dat wilde ik even delen. Ja, nou dat is heel fijn. Laten we het nog eens even, want inderdaad, even kijken. 4 april, dat was afgelopen woensdag. Ja. Uh, was het vijf jaar geleden inderdaad dat uh, Martin Luther King uh, is vermoord? Ja, in, in in die stad. Um, jij bent er een paar keer geweest. Merk jij wat van die historie daar? Ja, zeker. Want um, uh, het Lorraine Motel, waar hij is vermoord, uh, dat is een museum. Uh, en dat is best wel een mooi museum. Uh, en daarin um, hebben ze heel veel dingen in, oude, in de originele staat gelaten, zeg maar. Want, uh, um, dus je, je kan de kamer zien waar hij uh, zijn laatste nacht heeft doorgebracht. Uh, je kan het, uh, de plek zien waar vandaan de schutter uh, ja. uh, heeft geschoten. Mm -hmm. En dat is natuurlijk allemaal een beetje macaber. Uh, maar wel belangrijk en, en uh, in het museum wordt verder uh, heel erg ingegaan op uh, de, de rassenongelijkheid en de strijd uh, van Martin Luther King en uh, nog vele anderen. Mm -hmm. um, en dat is ja, toch wel een van de, van de zwaartepunten, een van de punten voor een bezoek aan Memphis. Um, en dat uh, uh, zie je ook al gewoon uh, omdat er een, uh, een ja, soort hele grote... Uh, paal Met een uithangbord, wat het echt het was, het was ooit een motel, ja. uh, dus dat is, dat is best wel uh, ja, beeldend zeg maar. Dus uh, uh, dat is dat is al uh, uh, ook gewoon mooi om te zien en, en, en belangrijk, natuurlijk. Uh -huh. um, en ja, Memphis is verder een beetje een rare stad. Ja, ik heb uh, er zelf echt totaal geen beeld van. Het is een beetje midden van de Verenigde Staten, maar dan wel weer een beetje zuidelijk, maar ook weer niet helemaal. Ja, het is bloedheet in de zomer. Uh, het is eigenlijk ook in de lente en in de herfst bloedheet. Alleen in de winter is het uh, uh, redelijk te doen. Um, en het heeft niet echt een centrum zoals we dat in Europese steden kennen. Uh, maar het is meer, uh, ja, het is, het is echt een beetje een Amerikaanse stad... waar je veel met de auto moet doen. En het is um, heel lang een hele onveilige stad geweest. Okay. Uh, en dat is nu niet meer. En uh, wat daar nu wel uh, een soort van... Uh, een, een, een, Overblijfsel van is, is dat het allemaal een heel rauw randje heeft. Terwijl die, die onveiligheid is wel grotendeels weg. Mm -hmm. uh, en dan blijft dat rauwe randje over. En ja, Memphis is uh, ja, toch wel een van de muziekhoofdsteden van Amerika. Want uh, niet alleen uh, uh, uh, uh, nou ja, ik zal een paar artiesten noemen die er uh, uh, Noem eens vandaan wat, komen. <laughs> nou, Elvis bijvoorbeeld. Uh, je hebt daar natuurlijk Graceland. Um, uh, het, uh, het huis van, uh, waar Elvis Presley uh, jarenlang gewoond heeft. En dat kun je bezoeken, en dat is, uh, dat is ook een museum. En dat is een beetje kits maar Elvis, uh, zijn hele smaak was natuurlijk een beetje kits Dus dat uh, is niet storend. Of zo. Ja, dat, dat hoort er een beetje bij alsof je gaat klagen dat we het over voetbal hebben in een uh, museum over Johan Cruijff. Ja, precies. Ja. Ja, ja. En uh, nou, Elvis, qua muziek, was hij natuurlijk onovertroffen, maar qua ja. smaak. Uh, is die de stijl van de. Nou ja, dat valt natuurlijk uh... niet over de twisten, he? laten we wel eens Dat is ook wel weer waar. Nou, ik ben daar binnen geweest <stilie Calendar> en dan zie je toch, toch wel. Uh, ja, ik zal even de woonkamer beschrijven: dat is een, uh, een lange, uh, drie zit, witte leren bank. Uh, met dan uh, twee wit leren stoelen in dezelfde stijl er tegenover. Uh, en dan heb je gouden gordijnen, geel glas in loodraam. Uh, en een wit, uh, witte vloerbedekking. Uh, uh, <laughs> dus nou, dat, dan heb je een beetje een idee. Ja, maar uh, uh, uh, dat is... Ja, dat was ik natuurlijk bijna vergeten... dat Memphis uh, de stad van Elvis is. Uh, ja, en, uh, het leuke is... Uh, je hebt daar nog een, een kledingzaak... Uh, Lansky Brothers uh, en dat is uh, um, uh, ooit opgericht door uh, uh, de meneer Lansky, uh -huh. uh, Ber Bernard Lansky heette die en die heeft in 1946 die winkel uh, geopend en zijn zoon Hel Lansky uh, is nu de, de eigenaar van die winkel. En vroeger kwamen alle muzikanten daar hun kleding kopen. En Elvis stond daar als klein jongetje, toen hij het nog niet gemaakt had... stond hij daar een beetje verlekkerd naar de etalage te kijken. Ja. Uh, en die Hal Lansky, die eigenaar, die, heeft nog, uh, die was zelf een klein jongetje toen, toen dat allemaal uh, gebeurde. Dus die heeft gewoon uh, uit eigen ervaring allemaal verhalen over dat uh, uh, niet alleen Elvis daar uh, uh, kleding kocht... maar ook Johnny Cash en Jerry Lee Lewis... En, Otis Redding en Sam Dave. Dus dan, dat, dat zijn allemaal artiesten die in Memphis groot zijn geworden. Want je hebt daar ook nog twee muzieklabels zitten. Uh, je hebt daar de uh, Sun Studios. En uh, dat is uh, waar bijvoorbeeld Johnny Cash ja. uh, uh, heeft opgenomen. En eigenlijk uh, uh, heel beroemd is geworden. Um, en, en Jerry Lee Lewis. En dan heb je nog Stax Records. En dat is uh, qua, qua soulmuziek uh, gewoon een van ja, de allergrootste... Ja, uit inderdaad. En dan heb je het over Oates Redding en uh, uh, Isaac Hayes en uh, Wilson Pickett um, en uh, dat tekstmuseum Museum. Dat is ook echt de moeite waard om te bezoeken, omdat je daar uh, al die geschiedenis uh, uh, krijgt je mee. En het mooie van muziekgeschiedenis is dat er ook gewoon heel veel muziek gewoon natuurlijk bij komt kijken. Dus... Alleen al door dat museum lopen is gewoon... Uh, zolang je daar bent, hoor je goede muziek. Dus dat was echt een uh, geweldige ervaring. Ja, maar jij, um, je bent er een paar keer geweest... en uh, dan ga je met mensen praten. Uh, maar je bent ook um, ja, naar mensen gaan luisteren hè? In, in, in de kerk. Ja, want um, uh, dit is natuurlijk allemaal muzikale uh, uh, ja, hoogtepunten bij elkaar natuurlijk. En dan hebben het nog niet eens gehad over BB King... die daar zijn eigen uh, House of Blues heeft. Uh, of de BB King Blues Club. Um, maar het echte hoogtepunt... en dat is ook een beetje waar alle muziek ooit is begonnen. Mm. Uh, de zwarte muziek. Uh, dat is de, de, de gospel. En in een buitenwijk van Memphis heeft El Green zijn eigen kerk. En dat heeft hij uh, iets meer dan 40 jaar. En uh, ik was daar één keer uh, um, uh, tijdens mijn bezoek in Memphis op een zondagochtend. En toen uh, ben ik samen met een goede vriend van me op goed geluk naar die kerk gegaan. En toen hebben wij Al Green gezien. Uh, die is daar dominee, of bisschop. Dat dus is een beetje uh, in het midden wat hij uh, precies is. Maar hij leidt in ieder geval de dienst. Ja. Um, dat weet je nooit van tevoren, want hij kondigt het niet aan. En hij is er zeer onregelmatig, omdat hij natuurlijk af en toe ook andere dingen te doen ja. heeft. Uh, dus we zijn daar een beetje op de gok heen gegaan. En uh, uh, ook al is hij er niet, is een... Kerkdienst in het zuiden van Amerika echt een geweldige ervaring, of je nou religieus bent of niet. Uh, want er wordt urenlang, wordt er gospel gezongen en er wordt uh, natuurlijk gepreekt, maar het is allemaal heel inspirerend. En de kerkgangers zien er op hun allerbest uit en uh, die, die zijn prachtig gekleed in mooie jurken met hoeden op. Maar dit is op, iets wat, uh, wij, wat wij kennen uit films. Is dat dan ook echt? Uh, ja. Echt zo? ja. Ja, dat is dus echt zo. En dat is, ja, je zit eigenlijk gewoon met open mond uh, uh, gewoon vol verbazing en bewondering. Zit je dat allemaal te bekijken en aan te horen. En iedereen kan zingen daar. Hè? Dus uh, dat is ook al, uh, gewoon muzikaal gezien is dat is dat al uh, een prachtige ervaring. Maar toen uh, zaten wij daar dus in die kerkbank op de tweede rij uh, van voren. En uh, na een half uurtje, drie kwartier uh, dat de kerkdienst uh, aan de gang was. Kwam daar door een zijingangetje, kwam El Green binnenlopen. En uh, die ging gewoon heel rustig op een stoel zitten. En die luisterde een beetje naar de muziek. En na een kwartiertje, half uurtje. Uh, stond hij op en begon hij te preken en begon hij te zingen. En we hebben gewoon twee uur lang uh, hebben we op een paar meter afstand van El uh, van Green gezeten. terwijl die uh, aan, of, uh, gospel aan het zingen was. Maar, hoe reageert zo'n zaal daar dan op? Want voor hen moet het dan waarschijnlijk ook nog wat bijzonder zijn. Ja, nou, de, de, de helft van de mensen in die kerk... Uh, dat zijn vaste kerkgangers. Nee. Dus uh, voor hun is El Green gewoon hun voorganger, zeg maar. En, en niet de beste soulzanger die ooit heeft geleefd, misschien wel. Nee. Um, maar het, het is ook wel bekend onder toeristen of onder bezoekers. Um, uh, dus er zitten ook altijd wel wat, uh, wat gasten van, uh, van uh, buiten de gemeenschap uh, in die kerk. Yeah. Ja, en daar, daar gaat echt, er, er ging zo'n zo gons van, van uh, uh, rumoer. Uh, ja, hij is er, hij is er. Uh, uh. En dan natuurlijk mensen die stiekem foto's maken. En, en dan ben ik de overtreffende trap daarvan. Want ik heb natuurlijk heel veel foto's gemaakt. <laughs> ja, want maar, dit is natuurlijk wel je werk. Uiteindelijk. Ja, daarom. Dus dat uh, neem we dan ook wel in oogschouw. Maar eigenlijk het allerleukste was... want ik, ik was een beetje... Uh, uh, ja, in het midden tussen het uh, genieten van de ervaring... En, en toch ook wel een beetje fan zijn van, yeah. van de zanger. Dus uh, wij zijn uh, mm. na afloop van de dienst uh, nog een beetje blijven hangen. Uh, en zijn auto stond er nog. Dus ik dacht, ja ik zou het ergens ook wel leuk vinden om hem gewoon even even te spreken, zeg maar, oh. hoor. Is het maar. Om hem gewoon even te bedanken voor de prachtige ochtend die dat we hebben is, gehad. Dit is een beetje, ja, als, je niet, als je het niet probeert, dan vergeet je, vergeef je je dat zelf nooit natuurlijk. Precies, maar en. aan de andere kant, hij is, hij is daar niet voor een concert aan het optreden nee. of zo. Dus het is, je voelt je, ik voelde me ook wel een beetje opgelaten door mijn eigen gedrag. Uh, maar goed, we zijn het op blijven hangen en op een gegeven moment uh, dacht ik, nou, ik ga gewoon eens binnenkijken. Dus toen ging ik binnen in mijn eentje die kerk in en iedereen was al weg. Het was al een uur na de dienst. Uh, en toen kwam ik een, uh, uh, een, uh, een man tegen de conciërge van de kerk. Yeah. Danny heette die. hij. Uh, die was ook helemaal in het wit gekleed en die vroeg, uh, zoek je iets? Ja, nou ja, ik zo zocht wel iets, maar dat kon ik natuurlijk niet echt uh, zeggen. Maar toen toch een beetje daarover gehad en toen begon hij een beetje te lachen. En toen zei hij, nou ja, je kan natuurlijk nu niet binnen... Uh, mm. Ik ga je nu niet naar El Green brengen, brengen, maar... Uh, zijn auto staat er nog. Dus als je gewoon buiten wacht, dan ga je hem ongetwijfeld tegenkomen. Ik ga niet voor je regelen, maar succes. Ja, precies. En is het je gelukt? Heb je hem gesproken? Ja, we hebben naar buiten. En op een gegeven moment kwam hij kwam eraan. Dus uh, toen uh, uh, had ik hem even gesproken en bedankt... En uh, toen vroeg ik ook even of ik nog een foto van hem wil maken. Maar hij dacht dat ik het met hem op de foto wilde. Dus uh, er is nu een, een tamelijk ongemakkelijke foto van mij met El Green. Die bestaat omdat uh, ik dacht, ja, dat kan ik ook nu niet weigeren. Ik kan nu niet tegen El Green zeggen. Nee, ik wil gewoon een foto van u. En ik wil niet met u op de foto. Dus ik, uh, ik sta met El Green op de foto. <laughs> uh, maar het is dus in de buitenwijk van Memphis. En dat is toch wel uh, een, een minuutje of twintig, dertig rijden van uh, het hotel waar hmm. we toen zaten. Uh, dus toen... Uh, uh, uh, Al Green die ging er in zijn auto vandoor. Uh, en toen stonden wij daar. En toen kwam die conciërge er weer aan. En die zei, uh, ja, hoe kom, waar moeten jullie eigenlijk heen? En toen uh, ja, had de situatie een beetje uitgelegd. En toen zei hij, nou, ik breng jullie wel even... Uh, en toen hebben we eigenlijk een hele leuke middag met die man gehad. Omdat, uh, dat was best wel een arme man. Mm -hmm. uh, vertelde hij uh, en, en deed veel voor de kerk, maar allemaal vrijwillig. Uh, en toen hebben we hem meegenomen naar het Text Museum Omdat hij daar nog nooit was geweest. En uh, uh, toch die muziek ook voor hem zo'n grote belangrijke rol speelde. Uh, dus we zijn met hem nog even een, een middag door dat museum gegaan. En hij vond dat ook prachtig. Ja, uh, ja Dus dat was, uh, dat was een mooie ervaring. Zullen we iets van El Green gaan draaien? Ja, nou ja, er kan er maar één zijn, hè. Ja, dat is die... Uh... Ja, als je goed luistert, hoor je hem al. Let's Stay Together van El Green. Bas van Oort, dankjewel. En tot de volgende week. Dank voor je mooie yes. verhalen. Dank je. I'm so... Green waren we toch even met z'n allen een kwartiertje even in Memphis, samen met Bas van Oort. Gaan we nu naar uh, afgelopen zaterdag? Daar was het uh, de dag van de ZZP'er en elke, elke, elk jaar wordt op deze dag uh, de Freelancer of the Year Awards uh, uitgereikt, Ofwel de Foti, uh, ja F O T I -K. En de winnaars uh, van dit jaar, de winnaar van dit jaar is Brit uh, van Smeerdijk van Booming Productions. Uh, Brit, gefeliciteerd. Brit, gefeliciteerd. Nou, Brit hoort mij niet. Dan gaan we eens even kijken waarom zij niet, uh, mij niet hoort. En dan uh, hopelijk uh, zometeen meer Brit, I remember way back, way back when. I said I never want to see your face again. Cause you are loving, yes, you love somebody.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 Ja, nou, ja gelukkig. Gefeliciteerd. Um, ja, vertel eens wat. Jij bent dus uh, de beste freelancer van het jaar geworden. Um, ja. ja waar, wat, waarom ben jij de beste freelancer van allemaal? Ja, dat is echt... Um, ja, weet je, er deden echt zoveel mensen mee. In totaal, ik las gisteren een artikel... dat iets van 10.000 mensen meededen. Hmm. En uiteindelijk waren er nog honderd finalisten over. En ik denk dat ze allemaal stuk voor stuk... gewoon heel erg goed zijn. Niet, in zo, bescheiden, niet en, zo bescheiden, niet zo bescheiden. Wat stond er in het ja, juryrapport? Het ja, juryrapport stond uh, ja, wel echt dat ik, uh, dat ik gewoon heel erg lekker bezig ben. En, uh, dus uh, noemen noemt het YouTube Channel Management. En dat is gewoon eigenlijk een nieuw, uh, ja, een nieuw soort, soort um, categorie wat, wat er nu, uh, nu opkomt. YouTube is ontzettend populair. Dus daar is heel erg veel potentie. En zij de video is... Uh, niet de toekomst, mijn video is nu al. Ja. Dus het is nu ontzettend belangrijk om daar meer mee te doen. En uh, ja, ik blink, daar, uh, blink daarin uit. Waarom ben jij ooit voor jezelf begonnen? Ja, ik heb dat echt als klein meisje. Had ik heel erg gedroomd om uiteindelijk iets voor mezelf te beginnen. Mm -hmm. En um, ja, ik wist alleen nog niet wat. Dus er uh, moest een dag komen dat ik dacht, ja, dit ga ik doen. En je kwam dit tegen en je en... dacht, verdomme, ik ga dit gewoon doen. En uh, er is geen ja. baas die dit me kan, uh, kan laten doen, dus ik doe het zelf. Ja, en ik, ik, ja, ik wil het gewoon heel erg voor mezelf doen. En ik vind het heerlijk om voor mezelf te werken. Ja. En uh, ja, dat zit er echt heel erg in. Dus op een gegeven moment dacht ik van, ja, dit ga ik doen. Ja, ja. Maar, ja Britt, hartstikke, hartstikke gefeliciteerd met uh, die uh, titel Freelancer of the Year Award. Dank um, Ja, ik zou zeggen, maak er een heel mooi jaar van. En uh, laat zien dat je over een jaar nog steeds de beste bent. Ja, dat ga ik zeker doen. Ja, <laughs> Britt van ja, Smeerdijk van doen. het bedrijf Boeing Productions. Ja, het was een beetje een kort gesprek, maar goed, dat kan gebeuren. En nogmaals gefeliciteerd met je Foti Awards. Dankjewel.